Ja, het werkt. Goedemiddag. Ik um, heb de mogelijkheid gekregen om uh, een Kissy te spre mogen spreken. En zoals Pieter al aangaf uh, is er een klein onderzoekje geweest in deze buurt... ...van waar mensen nou graag over willen dat er wordt over gesproken in deze kerk. Wat voor preken en wat voor onderwerpen. En um, er was een heel lijstje. En um, uit dat lijstje kwam ik iets tegen waarin ik zelf al wat mee had. En dat, was, dat gaat over werk vinden en solliciteren. En, um, werk vinden is voor mij altijd wel een beetje moeilijk geweest. En dan kom ik kom ook uit een periode waarin ik een hele goede baan had en plotseling werd ontslagen. En toen ik in één keer geen werk meer had, nou, er komen allerlei gevoelens omhoog. Je moet een uitkering aanvragen. En, uh, wat ik heb geleerd in die tijd is dat mijn werk niet mijn identiteit is. En uh, ik heb echt daar uh, behoorlijk veel moeite mee gehad. Mijn ego die zat gewoon veel te hoog. En uh, wat ik daarin heb geleerd wil ik eigenlijk ook aan jullie meedelen. Dus um, er zijn er natuurlijk uh, misschien mensen hier in het midden die alles al aan doen uh, om een baan te krijgen. Maar waarin het nu gewoon even niet lukt. Ik hoop dus jullie wat tips te kunnen geven. Maar ook um, uh, mensen die gewoon een baan hebben en prima blij zijn met hun baan. Ik hoop dat ik jullie een kijkje kan geven in het leven van iemand die geen werk heeft. En ook kan je natuurlijk een baan hebben, maar helemaal niet lekker in je vel zitten. Nou, mogelijk heb je dan vandaag ook een aantal tips. Als het gaat om werk en geld verdienen en om geloof... ...dan is het soms wel een beetje lastig om daar een combinatie van te maken. Dus ik zeg al van tevoren dat het geen prosperity teaching is. Ik ga jullie niet uitleggen hoe je heel rijk wordt met God. Maar ik ga jullie wel uitleggen van als je dus in de put zit, of ook dat je je werk met God kan betrekken. En um, ik ga vandaag ga ik, uh, vijf tips behandelen. En, um, maar voordat ik ga behandelen, begin ik eerst even met wat bijbelteksten. Uh, ik heb even drie mensen, of drie personen, genomen vanuit de Bijbel die uh, bijna iedereen wel kent. En uh, dat is God, dat is Jezus en dat is Paulus. En um, we kunnen lezen dat uh, God werkte, zes dagen werkte en de zevende dag rustte die. Dat is misschien voor jullie wel bekend. Maar ook wat Jezus zei. Um, uh, mijn vader werkt aan de door, daarom doe ik dat ook. En misschien weten jullie wel, Jezus die was de zoon van een timmerman. En in die tijd, als jouw vader een timmerman was, dan werd jij ook een timmerman. En Jezus' dienst die begon pas... Of zijn missie die begon pas toen hij dertig was. En voor die tijd kan ik me voorstellen dat Jezus ook veel uh, tafels in elkaar heeft getimmerd en stoelen en dat soort dingen. En dan hebben we nog Paulus. Paulus heeft het grootste gedeelte geschreven van het Nieuwe Testament. En um, die, uh, die was tentenmaker van beroep. En die wilde ook niet dat andere mensen voor hem gingen zorgen en gingen leven van giften. Dus hij stond erop dat hij zelf ook aan het werk ging. En zijn beroep was tentenmaker. Het is dus misschien niet elke dag dat je dat leest, maar dan weten jullie dat ook weer over Paulus. En iets anders uh, interessant wat Paulus ook zegt, van uh, mensen die misschien twijfelen van waarom zou ik nou moeten werken of niet, is, um, uh, wie niet wil werken, die zal niet eten. Dat is eigenlijk heel simpel, uh, maar toch best wel een statement, denk ik. Dus wat dat betreft, uh, drie mensen in de Bijbel, of drie personen in de Bijbel, uh, waar ik even naar had gekeken, van ja, hoe kijken die nou naar mensen aan? Uh, en, en tegenwerken aan. Als we gaan kijken van de eerste van de vijf tips die ik gegeven, dat is uh, durf te vragen. Hoe zie jij God? Zie, uh, ga je naar God toe als een bedelaar of als een koningskind? Hè? Als je nou geen werk hebt of als je andere problemen hebt, dat maakt eigenlijk niet uit in dit geval. Als jij problemen hebt, ga je dan naar God toe als een bedelaar: van God, als u tijd heeft. Ja, u moet zoveel miljarden mensen helpen. En ik voel me veel te zo zondig om maar wat aan u te vragen. Durf je naar nou hem toe te gaan of kan je zeggen: Ik ben een koningskind. Ik zit in de penarie, maar ik weet dat ik een kind van God ben. Heer, help mij. En vaak geloven we dat God kan ingrijpen, vaak geloven we ook dat God wilt ingrijpen, jou wilt helpen. Uh, maar we wachten wel vaak lang, want ja, God die werkt in mysterieuze wezen, wegen, en je weet het eigenlijk niet. En um, eigenlijk wat mensen eigenlijk zeggen, is dat God, wilt u een baan voor me regelen. En um, als je in zo'n situatie zit, dan kan je aan God altijd vragen om wijsheid. Vandaag ook die, uh, die teksten uit Jacobus, jullie gaan vandaag redelijk wat bijbelteksten voorbij zien komen... ...en uh, met wat dingetjes onderstrepen. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen lezen. Het is wel wat klein, misschien voor als je achteraan zit. Um, maar ik lees hem even voor. voor of, of kun je het daarachter wel goed lezen? Nee hè? Nee. Komt een van uw wijsheid tekort, bijvoorbeeld als je geen werk meer hebt... ...vraag God erom en hij uh, die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt zal u wijsheid geven... En dan komt de belangrijke voorwaarde bij vragen om wijsheid. Vraag vol vertrouwen en zonder enige twijfel. Ik weet niet of jij wel eens uh, wat andere mensen wat vraagt. Maar vaak wil je dan wat van ze hebben. Maar als je dat doet vol met twijfel en ongeloof. Dan ga je natuurlijk uh, niet echt een lekker gesprek aan. En um, daaronder heb ik gezet uit 1 Johannes. We kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden. met de zekerheid dat Hij naar ons luistert. als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen. weten we ook dat we alles hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben. Dus als je geen werk hebt, of als je in de penarie zit. en je gaat naar God toe, dan kan dat altijd, maar het heeft wel twee voorwaarden: zorg ervoor. Uh, dat je vol vertrouwen vraagt en zonder enige twijfel. Nou, ik weet niet of jullie het wel eens hebben, maar ik twijfel regelmatig over dingen. En uh, dit is wel iets interessants om over na te denken. Kan je echt op God vertrouwen, ook als je het super moeilijk hebt? Dus durf te vragen. De tweede, neem geen verliezende houding aan. Mensen, je gaat door een dal, maar je woont er niet. Als je geen werk hebt, ik weet niet uh, of er van jullie zijn die dat wel eens hebben meegemaakt, maar je voelt je enorm ellendig, want je wilt graag werken, je wilt weten of je je hypotheek wel kan betalen, je wilt weten, uh, je hebt gewoon je eten nodig, er komen allerlei kosten, je telefoonkosten, je internet, alle verzekeringen in Nederland, daar kan je sowieso al je geld aan kwijt. En dat is toch best wel een beetje spannend, uh, maar vergeet niet, je gaat door een dal, maar je woont er niet. En als het een beetje donker om je heen is... en je gaat zo'n donker dal in... wat zegt de Bijbel dan? Uw woord is een lamp voor mijn voet... en een licht op mijn pad. Dat zegt niet, ik ben God en ik trek je uit het dal... en ik zet je even ergens anders. Nee, jee. wij moeten door dat dal heen gaan... maar God kan ons leiden. Dat komt eigenlijk op het volgende stukje... van Neem geen verliezende houding aan. Um, misschien is dat een beetje een shock voor jullie... Maar uh, God zorgt niet voor alle dingen in je leven. Wat hij wel doet, is dat hij jou de autoriteit geeft. Ja, een ander woordje voor autoriteit uh, is gezag. En je hebt verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Je moet zelf dingen doen. Als we bijvoorbeeld uh, kijken naar, uh, naar Jacobus 4 vers 7... Er uh, staat, onderwerpt u dus aan God... verzet u tegen de duivel... dan zal die van u wegvluchten. Er staat niet dat... Jezus tegen de duivel vecht. Nee, u... vecht u tegen de duivel. Wij moeten vechten. Wij moeten ons gezag nemen... ook als je in de pinari zit. Wij moeten je, uh, ons eigen... gezag nemen, onszelf een schop onder ons... kont geven en wij moeten er tegen... aangaan. Of het nou gaat om geestelijk vlak, als je wordt aangevallen door de duivel... verzet je tegen de duivel... Jezus heeft de overwinning al gehaald, maar hij heeft jou het gezag gegeven om er tegen te zijn. Een andere ding is uh, werken aan je houding. Toen ik uh, net ontslagen werd, wat ging ik doen? Ik ging wekenlang uh, ging ik alleen maar aan de Netflix-series kijken. Ik ging uh, alleen maar gamen als een zombie en uh, uh, ik uh, at slecht en uh, had me opgeslopen uh, in mijn eigen huis, want ik was zo zielig en het is allemaal zo oneerlijk geweest, want ik had goed mijn best gedaan en dit en dat. En uh, weet je, op een gegeven moment als je in de panari zit, misschien is het dan goed dat je bepaalde patronen breekt. Dus na een paar weken, toen kwam ik er toch wel achter dat ik zo niet echt een baan kreeg en dat het niet echt hielp. Dus wat ging ik doen? Ik pak mijn eigen patronen en ik ging stoppen met gamen. En uh, ik ging erop uit, ik ging naar fitness, ik ging kijken waar ik vrijwilligerswerk kon doen. Uh, want ik kon geen werk vinden, maar ja, vrij, vrij, uh, uh, vrijwilligerswerk, dat kan je op een heleboel plekken doen. Zeker hier in, uh, hier in de oase, dus dat heb ik toen ook gedaan. En um, ook, ook als je kijkt naar patronen breken of dat je zondert of dat soort dingen. Een beetje de definitie van zonde is je doel missen. Dus als je een slecht karakter hebt of dit of dat of als er iets is waar je aan wil werken, dan kan je gewoon ook denken van, hmm, dit is niet helemaal de bedoeling dat ik voor de rest van mijn leven hier zit te gamen en series zit te kijken. Weet je, geef jezelf een schop onder de kont, ga ervoor. En um, een hele belangrijke tekst daarin ook is, waar ik toen in die tijd ben achtergekomen, is uit Jacobus. Daar staat waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Zie je al die mensen om je heen? Ik, heb vrienden, ik werkte eerst in de bank en verzekeringenwereld. Ik had een paar vrienden die verdienen meer dan een ton. Wat word je dan? Jaloers. Dat is moeilijk. Als jij geen werk meer hebt, je bent ook nog, denk je, op een onrechtvaardige manier, ben je, ben je de laan uitgetrapt. En dan denk je, nou God, waar bent u? En wat er dan op de loer ligt is jaloezie en egoïsme. Ik ben veel beter dan hun en kijk dan naar werk hebben en ik niet, maar ik kan het toch veel beter. Al die mensen die hebben het wel, want ze zijn niet eens gelovig. God, wat is het nou? Herkenbaar? belangrijke in deze tekst is zorg dat je niet jaloers wordt of egoïstisch wordt. Want dan is er wanorde, dan heb je chaos in je leven, maar allerlei kwaad. Nou, Ik weet niet wat jij kan verstaan onder allerlei kwaad, maar dat is allerlei kwaad. Allerlei ellendigheid. Op het moment dat jij jaloers wordt, komt er ellende in je leven. Zorg ervoor, als we het hebben over je houding, dat je geen jaloerse houding krijgt. Heel belangrijk. Uh, een andere vorm van houding is niet alleen maar je geestelijke houding, maar ook gewoon in je fysieke vorm. Ik liep erbij als een zwerver, uh, ongeveer. en uh, Gewoon in een joggingboek, maar als ik naar buiten ging, weet je wel... ik ik gaf mezelf een schop onder mijn kont. Ik ging gewoon uh, mijn normale kleren, goede kleren aandoen. Zorg goed voor jezelf. Ga, uh, ga ook sporten. Uh, dat op het moment als je met andere mensen in aanraking komt. Dat ze niet het gevoel hebben van. Ja maar wat is dat nou voor versleten figuur. Weet je wel. Voor, voor, voor een rare vleerhol. En hij verzorgt zich niet. En hij stinkt. En hij ziet er niet uit. En waard van hier tot daar. Waarden zijn tegenwoordig wel in. Dus dat is een beetje gehouden. Maar um, um, Ga sporten en begin ergens met mensen helpen. Weet je, kom in contact met andere mensen. Dan kan je jezelf ook weer spiegelen, helpt. Alright. Uh, dan punt drie. Bekijk dingen in zijn perspectief. Wees slim. Maak een plan. Ik heb even wat tips opgeschreven. En... Uh, Weet je wat het mooie is? Dat ook als je in het dal zit en, uh, je het, en het idee hebt dat God je wilt helpen, maar dat je erachter komt dat je zelf ook het een en ander moet doen, uh, dan mag je hersens gebruiken. God heeft ons uh, gemaakt met hersens en we mogen nadenken. Persoonlijk geloof ik dat als je elke dag van acht tot vijf werkt en dat is dan je hele leven, dan denk ik niet dat je daar heel gelukkig van wordt. Weet je waarom? Omdat God ons heeft gemaakt om dingen te creëren, te bedenken, te doen. Het geheugen is een van de meest belangrijke dingen van een christen. Als het niet goed met je gaat, ga nadenken over bijbelteksten die je uit je hoofd hebt geleerd. En wordt veranderd door vernieuwing van uw denken. Um, plannetjes maken. Hoe schrijf je het slimste sollicitatiebrief en laat het controleren? Dingen als met spelfouten of... of hè. Gewoon heel, heel praktisch. Zoek plekken waar mensen je een baan aanbieden. En ook een beetje in jouw vakgebied. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een supermarkt, waar ze mensen vragen van die kaartjes, uh, daar aan de uitgang. Maar ook uh, uh, op LinkedIn of op andere plekken. Uh, weet wat je wil verdienen of hoe je een probleem zou willen aanpakken. Stel je voor, ik ben ontslagen, God, wilt u me alstublieft een baan geven? Er wordt gebeld, en ik hoorde 4-4 dat je was ontslagen. Ja, wat erg en dit en dat wil je voor me werken. Ja, ja. Zeg, als ik dit en dit nou voor je zou doen, hoe zou je dat dan aanpakken? Sta je daar? Uh. Ja, nee, weet ik niet. Oké, okay. nou, ik weet niet waarom ik je dan zou aannemen. Denk over na wat je, wat je wilt, waar je goed in bent, wat je kwaliteiten zijn. Waar heb jij passie voor? Zeker als je zo diep in de put zit, probeer wel op te schrijven waar je goed in bent. Wat jouw unieke kwa kwaliteiten zijn. Waar ben je uniek in? En welke vragen kan je verwachten ook bij een sollicitatie? Hm? Wat zijn je goede of je, of, je, of je slechte kanten? Dat zijn even dingen. En ook als je geen, of als je al een baan hebt en je hier niet over na hoeft, hoeft te denken, is het misschien toch wel een tip om alsnog even te spiegelen van waar ben jij nog goed in en waar ben je niet goed in? Zit je nogal goed op je huidige plek? Punt 4. Praat tegen de berg. Er is hier een kerntekst. En ik vond hem zo fantastisch toen ik hem een aantal keer las. En in één keer was het... Ja. Die staat in Marcus 11. Kan je thuis ook nog allemaal een keertje opzoeken en bestuderen. Ik verzeker jullie als iemand tegen die berg zegt... Kom van je plaats en stort je in de zee. En niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat het gebeuren zal. Wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Wat je... Hier al leest, in Marcus, uh, gaat eerst weer over een stukje over dat vertrouwen hebben op God. Hè? Over het niet twijfelen, en, maar geloof dat het zal gebeuren. Ik denk dat voor vele christenen hier in het midden wel bekend is van de bergen. Hè? Dat, maar mensen zeggen wel eens in Nederland hebben mensen zo groot geloof, daar hebben we geen bergen meer. Maar, interessant is wat hier staat, als iemand tegen de berg zegt... Niet als iemand met God over de berg praat. Nee, jij moet tegen de berg praten. Snap je? Je kan met God over al je problemen praten. En hij wil ook altijd luisteren. Maar puntje bepaalt je met je gezag en met je autoriteit nemen. Is het ook kwestie van tegen je problemen aanpraten. Het behandelen als een persoon. Hoe heb ik dat bijvoorbeeld gedaan? Um, even kijken hoor. Ja, toen ik, toen ik dus geen werk had, toen uh, bad ik bijvoorbeeld in de Jezus naam, zeg ik tegen alle sollicitaties die nog gaan komen, uh, dat daar geen geestelijke strijd tussen zit en alles wat God voor me bedoeld heeft, dat zet ik vrij in Jezus naam. Ik ging alvast bidden voor de mensen waar ik een sollicitatiegesprek mee ging hebben. Want ik wist, er gaan een sollicitatiegesprekken komen en ik ga een baan krijgen. Waarom? Het is ook de bedoeling dat je werkt. Dus omdat ik al in vertrouwen en in geloof dat zag, uh, ging ik voor die, voor die uh, mensen bidden waar ik dan waarschijnlijk een sollicitatiegesprek mee zou hebben. Dat het de juiste persoon zou zijn op het juiste moment en of God dat wilde leiden. En um, kijk, wat je ook kan doen is dit niet alleen maar op je werk gaan betrekken, maar bijvoorbeeld ook als je een partner zoekt. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang gebeden voor, uh, voor een partner en dan heb ik ik zeg van, God, wilt u de persoon waar ik mee ga trouwen, of die u voor mij bedoeld heeft? Wilt u die alvast zegenen, wilt u die helpen, dat dit dicht bij u mag blijven, dit en dat? En in één keer ben ik met Janine getrouwd. <lacht> ik weet niet of je dat weet, maar ik heb heel lang voor je gebeden zonder dat ik wist dat ik met jou niet trouw. Oké, okay. volgende tekst. Spreuk 18. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt er van de vruchten. He, ook dit, dit, dit gaat over praten tegen je berg, maar denk goed over na met wat je zegt. Als je als je, je gebed naar God hebt gedaan, God wil u helpen in die situatie. En je bidt alvast voor de mensen waar je een sollicitatiegesprek mee gaat hebben. En dan wordt er op de deur gebeld. En dan komen een paar vrienden langs. Ja, hoe gaat het nou, dit en dat? Dan kan je twee verhalen vertellen. En hier heb ik ook heel erg mee geworsteld. Het eerste verhaal is... Uh, ja, het gaat slecht, het is allemaal oneerlijk, ik zit hier thuis zielig en, het is, en ik zit zo in de put en ik heb het zo moeilijk en dit en dat. Of ik kan vertellen, weet je wat, dit is echt de meest verschrikkelijke tijd wat er is. Ik heb tot nu toe al geleerd dat mijn werk niet mijn identiteit is, maar uh, ik ga er doorheen met God en we gaan er tegenaan. Als jij aan de ene kant aan God vraagt om te helpen en vervolgens tegen iedereen die je zegt, ziet, zegt, van dat het zo goed en ellendig is, dan geloof komt uit het horen. De schepping is door spraak geactiveerd. God sprak er en het was er. Het is niet dat God iets dacht. Nee, hij sprak het. En hij was er. Jezus zegt, die praat tegen de berg. En hij stort zich in de zee. Weet je waarom Jezus dit zegt? Omdat Jezus zelf ook bij de schepping was. Hij heeft het gezien hoe alle bergen en de aarde in elkaar werd gezet. Dus Jezus spreekt hier uit eigen ervaring. Het is niet van, ja, even een fictief iets. Ja, over bergen verzetten. Dus denk goed na wat je ook zegt als je in de put zit. Wat je, wat je voor jezelf aan het creëren bent met andere mensen. Uh, en dan komen we bij punt 5. Dat goed op de tijd. Dat weet het eigenlijk niet. Anyway. De heilige geest. Dan komen we eigenlijk bij het punt. Weet je... Um, je kan novel, zoveel tips hebben en dingen in je leven. En je kan leren dat je zelf de autoriteit hebt en het gezag om jezelf een schop onder de kont te, te geven. Maar uiteindelijk hebben we ook gewoon God nodig in ons leven. En uh, Jezus die zit aan de rechterhand van de Vader, van God. En toen hij daarheen ging, toen heeft hij ons de Heilige Geest gestuurd. En met die Heilige Geest moeten we doen hier op aarde. De Heilige Geest is geweldig en hij geeft je een nieuw leven hij raadt je en helpt je en vertroost je. Je hoeft er nooit alleen voor te staan. Op het moment dat jij, als jij je leven hebt gegeven aan Jezus en contact hebt met Hem, dan mag je ook in verbinding staan met Zijn Heilige Geest. En. Um... Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Als jij de Heilige Geest nog niet hebt, als jij hulp nodig hebt in je leven, als zoek je een doel in je leven, of het nou is voor een partner, of voor werk, of voor andere dingen, dan mag je vragen of de Heilige Geest uh, ook in jouw hart mag komen. Hè? Maar er is wel een voorwaarde voor. De Heilige Geest die komt niet zomaar. En, um, um, even kijken. Je moet eerst de bron accepteren voordat je het cadeau krijgt. En de bron van de Heilige Geest is Jezus. Als je Jezus in je hart neemt, dan kan Hij ook de Heilige Geest sturen. Jezus, die ook voor jouw zonde is gestorven. En dan staat er in Romeinen, als u met uw mond beleidt dat Jezus, de Heer, is in uw hart geloofd. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard dat uw mond beleidt, zult u worden gered. Dus dat is een belofte. Nou, we hebben een aantal puntjes gehad. Ik ga nog even naar de conclusie. Punt 1. Durf te vragen. Hè? Ben jij een bedelaar van God? Ga je altijd naar hem toe als je in de problemen zit? Of, kan je, of heb je echt een relatie met hem? Snap je dat je een kind van God bent en dat je ook God mag omarmen en echt mag vragen om je problemen? Of vind je het altijd een beetje moeilijk en ga je maar naar hem toe? Uh, punt 2. Neem geen verliezende houding aan. Nogmaals, je gaat door een dal, maar je woont er niet. We hebben het nog even gehad over sollicitatietips. Dus slim, slim nadenken. Wat kan je in jouw situatie? Punt 4. Praat tegen je berg. Het is altijd goed om met God over je berg te praten. Maar praat er ook zelf tegen. Een dus stukje je autoriteit, je gezag nemen. En als laatste dus de heilige geest. En um, als het gaat om het laatste dan, dan wil ik jullie uitnodigen om uh, voor je te laten bidden. Als jij in zo'n situatie zit waarin je echt gebed nodig hebt, waarin je God nog niet kent, de Heilige Geest nog niet in je hart hebt uh, ontvangen, of als je zoekt naar een baan, dan uh, wil ik zo meteen een momentje geven om voor je te laten bidden. En dan mag je naar voren komen. Ik zal zo meteen zal een muziekje uh, laten draaien, uh, een stukje bezinning noemen we dat met een luxe woord. Dat je zelf ook even kan nadenken erover. En um, um, ja, wat verder ook belangrijk is, is dat je, je niet is isoleert. Dus ook okay, als je voor je hebt laten bidden, morgen is weer een nieuwe dag. Ik hoop dat er dan wat voor je is veranderd. Maar grote kans dat het niet is. Want jij moet zelf ook wel doen. Je moet zelf uit je stulpje komen. En daar hebben we in de kerk ook uh, verschillende leuke groepen voor. Die connectgroepen noemen we dat daar kan je ook met mensen over praten over jouw problemen, ze kunnen jou ook helpen. Dus ook als je daar vragen over hebt, dan kan je een afloop even naar toe komen. Ja zijn geest kan hij contact met jou maken. Jij hebt een lichaam, maar ook een geest. En zijn geest kan jouw geest raken. Open je hart en wees stil. Als je God ontmoeten wil. Sluit je ogen en richt je op hem. En als je luistert dan hoor je zijn ster.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 Geest, en zijn geest kan jouw geest raken. Open je hart en wees stil, als je God ontmoeten wil. Sluit je oog en richt je op hem. en als je luistert, dan hoor je zijn stem. Die zegt de daar: je bent mijn kind. Weet je wel, hoe lief ik jou vind. Die zegt, jij hey, daar, je bent mijn kind. Weet je wel hoe lief ik jou vind?